Er zijn berichten dat tientallen mensen die er gevangen werden gehouden door ISIS zijn gevonden en bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten tegen het regeringsleger van president Assad, maar ook vooral tussen de rebellen onderling. Zorgen over de sneeuw in Oostenrijk. Het is er te warm en op steeds meer plaatsen kan dus nauwelijks meer worden geskiet. In plaats van sneeuw valt regen. De sneeuw die er nog ligt verdwijnt snel. Verwacht wordt dat het de komende dagen in de lager gelegen ski slecht zal zijn. Hoger gelegen centra kunnen nog wel wat lijden. Een Amerikaanse onderzoeker heeft nieuw bewijs gevonden dat de Amerikaanse regering wist dat Jozef Stalin Poolse krijgsgevangenen heeft laten executeren.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 Het weer. Vannacht en morgen regen, morgen wisselvallig met veel wind. Morgenochtend misschien wat zon. En het wordt 12 graden. En vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het Dennen. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio, aflevering 958. En we gaan zo beginnen met de CD, nieuwe cd van Timothy Wenzel, River Serene. Hij komt later in het uh, uur nog terug met een ander wat ouder werkje van Peaceful Radio heeft een eigen website, peacefulradio.eu. En daar vind je de playlist en uh, nou, nieuws over artiesten enzovoorts, enzovoorts. Veel Veel luisterplezier. feel my De camino la calzajita del camino y está llenita de polvo y salpicones de vino y está llenita de polvo y salpicones de vino como un por diosero yo voy haciendo el camino yo voy haciendo el camino ya es porque te quiero Rocío. Dímelo con tu sonío Dímelo con tu sonío guitarra dímelo tú Dímelo con tu sonío guitarra dímelo tú Dímelo con tu sonío Dímelo con tu sonío porque se queda la virgen cuando termina el rocío porque se queda la virgen cuando termina el rocío Como un por Dios, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino, ya porque te quiero, Rocío. Cuando salga la luna, yo voy a verte. Yo voy a verte, cuando salga la luna, yo voy a verte. No se haga la luna yo voy a verte Yo voy a verte porque toma lumbra pa yo quererte Es porque toma lumbra pa yo quererte Como un Dios eres yo voy haciendo el camino yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero Rocío Ardiente, y el sol cantando, minero Como un par ocero, Yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero, Rocío